6 uur, het NOS Journaal, Renate Evers.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 In het oosten van Congo zijn gisteren zeker 40 burgers gedood door rebellen. Het was in het dorp Kamango, vlakbij de grens met Oeganda. Militairen van Congo en van de VN wisten de Oegandese moslimrebellen uit het dorp te verdrijven. In het oosten van Congo zijn zeker 10 gewapende groepen actief. Een theaterdirecteur is uit protest met zijn auto op een ijzeren poort van het Elysee in Parijs gereden. Hij is woedend dat de regering flink bezuinigt op kunst, zegt de politie. De man die lichtgrond raakte is gearresteerd. De Italiaan is directeur van een klein theater in Parijs waarvoor de subsidie fors is verglaagd. De toegangspoort bij het presidentiële paleis raakte door de actie beschadigd. De presidenten van Ethiopië en Kenia hebben in Zuid-Soedan overleg gevoerd over het conflict in het land. Ze hebben gepraat met president Kier van Zuid-Soedan. Het gesprek zou constructief en openhartig zijn geweest. Er is onder meer gesproken over het staken van het geweld en over de humanitaire crisis die is ontstaan. Sinds een paar weken woedt in Zuid-Soedan een etnisch conflict waarbij volgens de VN al zeker duizend mensen zijn omgekomen. Britse dierenrechtenorganisaties zijn kwaad op koningin Elisabeth... omdat ze op eerste kerstdag een bontjas droeg. Het is te zien op foto's die gisterochtend werden gemaakt... op een van haar buitenverblijven. Toen ze later naar een kerkdienst ging, had ze een stoffenjas aan. Volgens Britse media is de bontjas een van Elisabeths lievelingsjassen. Britse dierenrechtenorganisaties vinden het onacceptabel... om tegenwoordig nog een bontjas te dragen. Vier schaatsers hebben zich op het kwalificatietoernooi in Herenveen geplaatst... voor de Olympische Spelen in Sochi. Sven Kramer en Jorrit Bergsma op de 5000 meter. En bij de vrouwen Lotte van Beek en Marit Leenstra op de 1000 meter. Jan Blokhuizen en Irene Wust, die derde werden op deze afstanden... gaan hoogstwaarschijnlijk ook naar Sochi.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 en bieden al vier jaar op rij de meest complete zorgverzekering... tegen de laagste premie van Nederland. Promovendum is de nummer één in verzekeringen... voor hoger opgeleiden, middelbaar en hoger personeel. Geen zorgen. Promovendum.nl Je bent je werk kwijt. En wat nu? Je wilt zo snel mogelijk weer aan de slag. Maar wat moet je nou eigenlijk doen? Je hebt nog nooit met dat bijltje gehakt. Hoe zit het met geld...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 Radio 1 -journaal. Robert Meder en Mark Goedenavond, Het laatste half uur van deze Radio 1 Journaal-uitzending... die om half vier begon. En daarin horen we in ieder geval Mannes Ubbels en Faiza Oelassen van Greenpeace. Zij mogen terug naar Nederland. En verder komen we natuurlijk terug op de eerste dag van het Olympisch kwalificatieternooi. Bob de Jong redde het op de 5000 meter net niet. Straks horen we hoe teleurgesteld hij is. Maar we gaan eerst naar Frankrijk. Vorig jaar beloofde president Hollande dat de werkloosheid zou dalen in Frankrijk... Maar sinds zijn aantreden is het aantal werklozen flink gestegen. Zojuist zijn in Frankrijk de werkloosheidscijfers... over november bekendgemaakt. Frank Renaud, goeie goedenavond. goedenavond. Nou, Hoe zien die cijfers voor Hollande eruit, Frank? Slecht. De werkloosheid in november, want daar gaan deze cijfers over. De werkloosheid over de maand november. Toen is de werkloosheid met 0,5 gestegen. Niet heel erg veel, dus maar wel typerend. Omdat er in oktober, de maand ervoor, juist sprake was van een lichte daling. Voor het eerst weer sinds 2011. Nu zijn er dus 17.000 werklozen bijgekomen in november. Vooral onder de ouderen in Frankrijk is de situatie ernstig. En dat was wel eerder slecht nieuws, want Frankrijk zit ook alweer in een recessie. Dit komt er dus nog bovenop. Wat betekent dat voor Hollande? Ja, dit is slecht nieuws, uh, dubbel slecht nieuws zou je inderdaad kunnen zeggen, door die slechte economische groei inderdaad, en die werkloosheid. Maar voor president Hollande ligt het extra gevoelig dit cijfer van die werkloosheid. Want hij heeft al sinds 2012 beloofd dat eind 2013 de werkloosheid juist zou afnemen en dat de werkgelegenheid weer zou toenemen. Daar heeft hij een belangrijke prioriteit van gemaakt, dat heeft hij keer op keer herhaald, ook naar de aanleiding van vragen van journalisten, van collega-politici, van de oppositie. Nee, zei hij, eind 2013 trekt de werkgelegenheid. Weer aan in Frankrijk. Dat was de allerhoogste prioriteit. Nu blijkt met de laatste cijfers die dit jaar nog gepresenteerd worden, dat dat dus niet ingelost kan worden, die belofte. Die belofte heeft ze niet waar kunnen maken. Dankjewel, correspondent Frank Renoud. Faisal Oulazen en uh, Mannes Ubbels die komen terug naar Nederland. Drie maanden hebben de Greenpeace-activisten toestemming gekregen. Na drie maanden hebben ze toestemming gekregen om Rusland te verlaten. Ze werden opgepakt door de Russische autoriteiten... toen ze protesteerden tegen gaswinning in het Poolgebied. Oulazen is blij dat ze weer naar huis mag. Het voelt goed dat ik binnen een paar dagen uh, eindelijk naar huis kan. Ik ga vrijdag mijn visum uh, ophalen. Um, en um, dat is waarschijnlijk voor een aantal dagen geldig. Dus dan kom ik zo snel mogelijk terug. Het doel van de actie was om een paar weken in het Poolgebied te blijven... en om een boorplatform stil te leggen. Dat mislukte, omdat de Greenpeace-activisten binnen een dag werden opgepakt. Toch is de actie geslaagd, zegt Oelazen. Wat ik wel heb gemerkt, uh, nadat ik vrij ben gekomen... dus ik ben nu al een maand uh, vrij... Uh, of althans nu vrij van alle aanklachten is dat er ontzettend veel aandacht uh, voor de riskante boringen in het Noordpoolgebied zijn. En, um, en dat er ook ontzettend veel steun is vanuit mensen over de hele wereld... voor wat we hebben gedaan. Um, dus voor mijn gevoel is het niet voor niets geweest. Machinist Mannes Ubbels noemt zijn tijd in de Russische gevangenis... een leerzame en onbetaalbare ervaring. Zoiets natuurlijk, uh, kijk, dan hang je wel een dreiging boven het hoofd, en, en die van 10 tot 15 jaar voor Piraterij, die was zo bizar dat ik vrij trouwens ging dat dat toch niet zal gebeuren. Maar dan wordt het in één keer hoedekanismessen en uh, dan hangt je 7 jaar boven het hoofd. En uh, ja, het is heel interessant om, uh, om van jezelf te zien hoe je, hoe je daarmee omgaat. En dat is iets uh, ja, dat is onbetaalbaar voor jezelf. Dat is een hele, hele goede levensles. Ubels is, is ervan overtuigd dat ze een vrijlating te maken heeft met de Olympische Spelen in Sochi in februari. Het laatste wat ze daarop wil is, is boycotts. Uh, ja, plus, plus dat ze natuurlijk uh, ja, met een onderzoek zaten wat totaal niet, uh, niet liep. En, uh, het werd ze ook wel duidelijk dat, ze, dat er zoveel veeggas gegeven werd uh, internationaal als ze echt op zoek waren naar een, uh, een, een weg eruit... Uh, wat ze met uh, opgeheven hoofd konden doen. En ik denk dat dit de beste optie was. Wanneer Ubbels en zijn terugkomen naar Nederland... is nog niet duidelijk, maar dat zal in ieder geval binnen enkele dagen zijn. Het was een prachtige eerste dag van het OKT in Heerenveen. Maar niet voor Bob de Jong. Hij miste op 31 honderdste kwalificatie voor de Olympische 5 kilometer. Een grote teleurstelling voor de 37-jarige de Jong... die op zich geen slechte race reed. Nee, dat was gewoon een, een goede rit. En uh, ja, de 6-14 uh, heb ik niet vaak gereden hier in 10-half. Maar maar uh, twee keer. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, kan ik mezelf niks kwalijk nemen. En, uh, ja, nou uh, breken die jonkies door. Ja. Doet dat pijn of valt het eigenlijk wel mee? Nou ja, op dit moment kan ik niet. Maar goed, natuurlijk gaat het zo meteen wel doorspelen... dat je nou ja, waarschijnlijk er uh, niet op staat op de vijf kilometer. En uh, ja, dat... Uh, ja... Uh, uh, maar goed, uh, ik zit er heel dichtbij en ik, uh, ik sta er gewoon zelf goed op. Dus ik kan mezelf niks verwijten. Nee, en sterker nog, jij hebt de 10 kilometer natuurlijk nog. Want dat is toch ook jouw kracht. En als je hebt laten zien dat je hier goed bent, of denk jij ook niet zo? Nee, uh, goed, je wil gewoon vijf uh, en tien rijden. Vijf uh, is een hele mooie opmaak voor de tien. En afgelopen jaar wel bewezen dat ik op een 5 kilometer... Uh, ook op het podium met terecht kom internationaal. Als dus ik twee keer het podium rijdt. dus... Uh, ja, ik, ik hoor gewoon op een vijf kilometer thuis. En dan, uh, ja, uh, dan sta je zo meteen aan de kant. Dan denk ik al snel van als het andersom was geweest. Hè? Blokhuizen reed na jou. Uh, maakt dat wat uit als jij naar Blokhuizen gereden had? Of is dat uh, iets van een schaatsleek? Ja, natuurlijk uh, maakt het er wel wat uit. Maar ik weet niet of het in het voordeel of nadeel is. Maar je ziet uh, over het algemeen wel de laatste... Ja, dat je dan toch net even onder die tijd kan rijden. En... Uh, de laatste ronde mocht hij 15 verliezen en de, de, de verlieslijst die nummer 3. Ja, dan. Ja, uh, dat is gewoon te weinig. Had je zo mee te kijken? Ik bedoel, was het voor jou spannend of keek je de andere kant op? Nee, dus. Nee, ik heb ik hem gewoon gevolgd en ik zag wat hij in het laatste rondje. Uh, ja, moest hij behoorlijk wat, wat verliezen nog. Ja, en dan, uh, dan weet je eigenlijk van ja. Uh, door, door, door 6-15. Maar uh, nou, die 6-15 kwam niet op boord en dan, uh, ja, dan zit je daar. Uh, ja, als, uh, als uh, naast het podium. Ja. Ik moet zeggen dat je niet, want ik denk van misschien een standvoetende Bob de Jong ze niet. Wat jij zegt van, ik heb mijn best gedaan, ik heb goed gereden. Ja, dat is al sport, hè? Ja, nou goed, ja, ik heb gewoon een puiken race neergelegd. En ik kan mezelf niet, uh, niet, uh, niet kwaad aankijken. En ik heb dingen gewoon goed gedaan die ik moet doen. Dus ja, ik weet niet waar ik dingen moet winnen. En, uh, Eigenlijk moeten ze zich schamen dat ze zich uh, door een oude man... nog zo in de luren laten leggen. <grijg> dat stond nog wel een kapje van Bob de Jong in gesprek met Bert Maalderink. Sven Kramer en Jorrit Bergsma... die zijn wel zeker van een Olympische ticket op de 5 kilometer. Ook Jan Blokhuizen dus mag vrijwel zeker starten op deze afstand. Ja, van een teleurstelling naar een opluchting... of misschien wel een bevestiging. En het Leenstra werd tweede op de 1000 meter... en mag dus naar Sochi. Steven Dalenbout die sprak haar zojuist. Ja, en gefeliciteerd. Je weet waarschijnlijk wel dat het kan, maar het moet er allemaal uitkomen. Een mooie rit? Ja, zeker. Uh, ik voelde me heel goed deze week. Maar zoals je zegt, het moet er echt even uitkomen hier. In deze ene rit, uh, Ja, dat is heel spannend. Maar uh, ja, ik was blijk tegen Lotte, uh, Van tevoren is het ja, teamgenoot is niet zo heel fijn. Maar je weet wel dat uh, Lotte gewoon uh, stabiel uh, is op uh, belangrijke wedstrijden. Dus dat is toch fijn om tegen te rijden dan. Hebben jullie daar vooraf nog over, overleg over, over hoe te rijden, hoe het aan te pakken? Uh, nee, eigenlijk niet. Je rijdt gewoon je eigen race. En uh, ja, nee, daar heb ik het niet over gehad. Um, maar goed, wat je zegt, uh, Lotte van Beek zei trouwens zojuist uh, ja, ik leef echt op bij dit soort wedstrijden. Uh, wedstrijden waar het er echt om gaat. Hoe is dat bij jou? Nou, ik kan meestal ook in trainingswedstrijden heel hard rijden. Dus het is niet zo dat ik uh, ja, in principe uh, ja, zeg maar opbleef bij grote wedstrijden. Maar ja, je bent gewoon op dat moment uitgerust, daardoor rijd je toch iets sneller. Maar in principe ja, zijn alle wedstrijden wel een beetje gelijk voor mij. Hoe erg voelde jij de druk opgevoerd de afgelopen, de afgelopen weken? Want ja, dit is het moment in die vier jaar, in die Olympische cyclus, dat het moet gebeuren. Nou, het ging echt tot uh, deze week wel goed met de spanning. Maar dan merk je toch, vanaf uh, ja, maandag, als je hier in Veen in het hotel gaat... dat het toch uh, ja, wel spannend wordt. En, uh, het wedstrijd dichterbij komen. Maar ja, ik heb uh, genoeg rust kunnen bewaren om hier goed te rijden. Dus daar uh, ben ik heel blij mee. Heb je nu het gevoel dat je alles wat dat betreft eruit hebt gehaald... op deze duizend meter? Uh, nou, behalve de laatste bocht... toen werd ik uh, ja, toch een beetje rustig en een beetje voorzichtig. Dat ik gewoon iets harder door moeten trappen... en gewoon uh, het laatste stukje ook moeten blijven zitten. En niet, uh, ja, niet voorzichtig en niet tegen Lotte dat laatste stukje uh, vechten eigenlijk. Die zag ik je dan ook nog bijna struikelen. Ja, we waren volgens mij alle twee een beetje het laatste stukje ja, niet meer goed aan het schaatsen, maar bezig met die finish en als eerste eroverheen. Gaat dat we spelen? Ja, dat niet. Ah oh, ja, nou de spelen. Ja, super. Ja, ja fijn. Mooi. Is dit? Ja, dankjewel. Maar het Die nog een beetje moet wennen aan het idee... zo te horen dat ze naar de Spelen gaat. Nummer 2 op deze afstand, Lotte van Beek. wonder eh, 1000 meter, 1.15.18. En is daarmee natuurlijk ook zeker van deelname... op de Olympische Winterspelen. Irene Wust werd derde. En ook van haar mogen we verwachten... dat ze zich plaatst op een andere afstand... en dan wellicht ook zal meedoen op deze afstand. Het is kwart over zes. U luistert naar het Radio 1-journaal. Het was in Politiek Den Haag het jaar van de akkoorden. Het zorgakkoord, het woonakkoord, het sociaalakkoord... nou, nog even denken, ja, pensioenakkoord. Drie oppositiepartijen, ook wel de constructieve oppositie genoemd... die deden steeds mee aan die akkoorden, maar GroenLinks deed dat niet. En daarom nu een gesprek van politiekredacteur Wilma Borgman... met GroenLinks-leider Bram van Ooyik. Volgens Van Ooyik is het voor GroenLinks niet vervelend geweest... dat die partij bij die akkoorden buitenspel stond. Nou, gelukkig is het niet zo dat er alleen uh, in de vorm van akkoorden uh, politiek uh, vooruitgang wordt uh, geboekt. Er wordt heel veel gelukkig nog gewoon hier in de Tweede Kamer geregeld. Ik noem het voorbeeld van de kinderopvang. Dat is iets dat niet onderdeel uitmaakte van welk akkoord dan ook. Maar waar wel concreet uh, door GroenLinks in dit geval zaken te doen was met het kabinet. Dus je kunt ook wel buiten de akkoorden om uh, uh, uh, zaken doen gelukkig. Maar wat ik bedoel, is dat op de politiek belangrijke momenten... als je terugkijkt naar zo'n jaar, dan is dit misschien wel het jaar van de akkoorden geweest. Op die politiek belangrijke momenten deed u niet mee. Hoe zorgt u er dan toch voor dat GroenLinks een factor is, wordt, blijft in de politiek? Nou, als je kijkt naar het politieke landschap, zoals dat er nu eind december 2013 uitziet... Dan, dan heb je eigenlijk vijf partijen die het kabinet in het zadel houden. Je hebt een paar partijen die altijd niet meedoen, zal ik maar zeggen. Hè? Die, de PVV en de SP. En de SP en, en uh, ja, de groep Bontes, kan ik daar nog bij noemen. En de Partij Tij voor de, de dieren. dieren, kan ik daar nog bij noemen. Volledigheidshalve. En dan heb je eigenlijk een paar partijen die... Uh, en daar is GroenLinks er een van... die steeds uh, vanuit een inhoudelijk programma zeggen van wij willen heel graag meepraten, we willen heel graag invloed uitoefenen, maar we gaan niet ten koste van alles onze handtekening zetten. Dus het hangt er maar vanaf hoe stabiel die vijf partijen coalitie, die nu in feite Nederland uh, regeert, uh, hoe stabiel die is. Denkt en, uh, u dat die stabiel is? Nou, dat kan ik me moeilijk voorstellen. Want de, kijk, er zijn natuurlijk twee partijen die ministers leveren en drie partijen die het kabinet in stand houden zonder ministers te leveren. We krijgen straks gemeenteraadsverkiezingen, waarin ongetwijfeld de, de, de, de, de, de voorkeur van de kiezer voor belangrijke verschuivingen zal gaan zorgen in de onderlinge verhoudingen. Dus uh, hoewel ik helemaal niet uit ben op verkiezingen, dat heb ik ook altijd uh, gezegd, denk ik niet dat de huidige situatie heel stabiel is. Er komen nog hele grote uh, politieke onderwerpen op de agenda. Ik noem de bijstand, uh, de, de, de werk en zekerheid. Alles wat te maken heeft met ontslagrechten, met de WW. En, uh, dus dat zal best lastig zijn, omdat uh, met die vijf partijen... die overigens maar één zetel meerderheid hebben in de Eerste Kamer... dat bleek natuurlijk bij de kwestie van het woon, uh, woonakkoord met Duivestijn. die eigenlijk, als hij gewild had in zijn eentje... die hele wankelijke constructie in één keer had kunnen opblazen. heeft hij niet gedaan, maar is geen garantie voor de toekomst. En... Als dat instabiel blijkt, dan komen ze weer bij u, denkt u? Nou, wij zijn sowieso met het kabinet in gesprek. Dat zullen we ook blijven over zaken als de studiefinanciering. of uh, initiatiefwetten die we zelf uh, hebben ingediend. willen we heel graag steun van het kabinet voor hebben. Dus wij zijn sowieso wel in gesprek. Maar ik denk dat wij. Als je zegt, wat is nou de relevantie van GroenLinks? Ja, die is wel dat wij een van de weinige partijen zijn die niet bij de coalitie hoort op dit moment. Maar die ook niet bij de groep hoort, die uh, eigenlijk per definitie nee zegt. En wel vijf zetels heeft in de Eerste Kamer. En dus weer in beeld komt als die vijf partijen constructie misschien wat minder stabiel blijkt. Ja, of, of, of, of, of dat on, die partijen onderling zeggen: of uh, we willen ook wel eens in een andere combinatie proberen iets te doen. Want uh, de, de, de twee regeringspartijen maken zich nu natuurlijk wel heel erg afhankelijk van de andere drie uh, gedoogpartijen. Terwijl die drie gedoogpartijen wel heel erg... Uh uh, eendimensionaal het kabinet steunen nu. Dus ik kan me ook voorstellen dat zij onderling zeggen... van, nou, we willen ook wel eens met een andere partij uh, iets uh, doen. Dus ik heb eigenlijk over de relevantie van GroenLinks... helemaal geen enkele twijfel. Toen u in de Kamer kwam, uh, anderhalf jaar geleden... Uh, was de houding van veel mensen hier... nou die van oh, ik, we moeten nog maar eens even kijken... hoe lang die het volhoudt. Um, we wachten wel even wie de echte leider van GroenLinks wordt. Bent u inmiddels de echte leider van GroenLinks? Ja, dat, dat bepaal je natuurlijk nooit zelf. Hè? Bedoel, andere mensen die moeten uiteindelijk uh, je leiderschap uh, accepteren. En daar, als het enigszins kan, ook een beetje enthousiast over worden. En ik geloof dat dat het geval is. Dus daarmee ben ik de leider uh, van GroenLinks. Leiderschap moet je verdienen. En dat heb ik het afgelopen jaar, denk ik, uh, gedaan. En ik heb geen enkele reden om... Uh, er aan te twijfelen dat dat leiderschap binnen GroenLinks... wordt, uh, wordt gewaardeerd en geaccepteerd. Nou, heb je bij een fractie van vier, misschien ook niet zoveel tegenstrevers. Nou, het gaat niet alleen om de fractie, het gaat om de partij. Leiderschap gaat niet alleen over uh, die hier fractie... maar gaat over of je je partij een gezicht geeft... en of de mensen die lid zijn van die partij... en die overwegen om daarop te gaan stemmen, hè, minstens zo belangrijk... het gaat natuurlijk niet alleen om de leden, of die dat gezicht herkennen... En dan bedoel ik niet letterlijk of ze het herkennen... maar of ze daarin iets zien wat ze aanspreekt. Dat is politiek leiderschap. Uh, als we naar nou volgend jaar kijken, 2014... zijn er dan de gemeenteraadsverkiezingen voor u het belangrijkste moment? Zeer belangrijk, 19 maart. Hè? Dat, is, uh, ja, dat is eigenlijk al best snel. Als we straks uh, de kerst en auto nieuw uh, hebben gehad... dan gaan we volop uh, campagne voeren... Dan moet dus het herstel van GroenLinks, waarvan ik zeg nu... dat zie ik al overal euh, zich aftekenen... zal zich ook in al die gemeenten euh, moeten, ja, moeten materialiseren. Dat is het hart van de partij, wat de mensen doen op lokaal niveau... en wat ze doen in de colleges van burgemeesters en wethouders... waar ze mee besturen, dat is het hart DNA van onze partij... En als daar die winst, die groei, niet zichtbaar wordt, wat dan? Nou, dan gaan we kijken of we bij de verkiezingen daarna... die zijn op uh, voor, de Europe, voor het Europees Parlement uh, twee, dagen, uh, twee maanden later... moet ik zeggen, uh, of we het dan uh, nog beter kunnen doen. Er zijn altijd volgende verkiezingen. Uh, de, dat, uh, voorlopig is dat zeker het uh, geval. En wie weet zijn er wel ook nog uh, verkiezingen volgend jaar... waar we nu nog niks van weten, maar die toch plotseling komen. Je weet dat natuurlijk nooit. Politiek talent van het jaar was hij, Bram van Ooyik... fractievoorzitter van GroenLinks. Morgen hoort u een gesprek met PVV-leider Geert Wilders. Het is acht minuten voor half zeven u luistert naar het Radio 1-journaal. Opnieuw was, er, was het vandaag onrustig in de straten van Bangkok. Betogers gingen de straat op om te voorkomen... dat er in februari nieuwe verkiezingen komen. Ze raakten slaags met de politie. Een agent overleefde het niet. De politie schiet met rubberen kogels en traangas, vertelt deze demonstrant. We hebben beperkte middelen om onszelf te beschermen. We willen dat er hervormd wordt voordat er nieuwe verkiezingen komen. De protesten lopen verder uit de hand. De oproerpolitie raakt slaags met demonstranten en een agent komt om het leven. Een groep demonstranten heeft geschoten op de agent, vertelt de vicepremier. Hij werd in de borst geraakt en overleed. Dit kunnen we geen vreedzaam protest meer noemen. De protesten duren al weken. De Nederlander Ernst Otto Smit woont nu ruim 20 jaar in Bangkok... en ziet dat mensen uit alle lagen van de bevolking de straat opgaan... om het vertrek van de regering te eisen. Het, het, het is door de hele laag heen dat, dat mensen zeggen... van hey, dit moet veranderd worden. En met de komende verkiezingen die uitgeschreven zijn op 2 februari... Uh, heeft de grote oppositiepartij, de Democraten... die hebben zich teruggetrokken Die zeggen van ja, dit heeft geen zin. Dus je kan eigenlijk maar op één partij kiezen. De Nationale Kiesraad vindt het een goed idee... om de verkiezingen voorlopig uit te stellen. De we hebben de regering gevraagd om de verkiezingen uit te stellen... zodat we eerst eens dus kunnen zorgen voor een vreedzame samenleving. Maar de overheid pijnst er niet over. Op 2 februari wordt er gestemd. Die datum staat vast. Er staat nergens in de wet dat de overheid de macht heeft om verkiezingen uit te stellen. Een jaar geleden bezochten we in het Radio 1-journaal... de straten uit het Monopoly-spel. Van Leijsterstraat tot Vreeburg. Van Steenstraat tot Bartel-Jorenstraat. Om te kijken wat het effect was van de crisis. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging naar de gevangenis. Staat ook natuurlijk op dat bord. De gevangenis in het Drentse Veenhuizen ging hij. En hij mocht in het gevangenismuseum zelf even achter de tralies. Ik heb helemaal niks gedaan. Nou... Daar zit ik dan. Het is niet echt riant. Toilet, een bed, twee stoelen en een tafel. Mag ik er weer uit, meneer Sluiter? Dit is dus een echte cel, hè? Ja, dit is een echte cel. Dit is een meerpersoonscel. Het zit wel heel erg dicht. 7% van de gevangenen in Nederland is vrouw... en meneer Schutheiser, 93% is man. Ja, ongelooflijk, hè? Hier zitten niet alleen maar moordenaars... Even verderop in de gevangenis Norgerhaven. daar zitten wel uh, levenslang gestraften. Levenslang in Veenhuizen? Ja. Dat is erg? Ja, dat is ook erg. Uh, daar staat ook tegenover dat je dan ook iets heel ergs gedaan hebt. Nou, dat was toen. Gevangenis dreigde eerder dit jaar slachtoffer te worden... van de miljoenen bezuinigingen van staatssecretaris Fred Teven van Justitie. In maart kwam het verlossende woord. Veenhuizen mag deels open blijven. Jeroen Schudijzer keerde er terug. Hier hangen verschrikkelijk veel sleutels. Nog zeker twee deuren en dan zijn we op de luchtplaats. Dit is een luchtplaats. Groot, met veel gras, bomen. Dat is uh, uniek in, uh, in Nederland. Nou, ik zie de gevangenen aan het voetballen. Een stuk of vijftien, denk ik. Wat hebben die jongens... Het zijn, het zijn allemaal jongens, hè. Wat hebben die nou uitgespookt? Dat kan zijn uh, geweldsdelict... Uh, Diefstal, beroving, overvallen. Moord. Moord. En die wonen hier dan 20, 30 jaar? Dat zou kunnen. Dat zou kunnen, maar de praktijk in Nederland is wel dat 80% van onze gedetineerden korter dan 6 maanden verblijft. Jacco Groeneveld, u bent directeur van het gevangeniswezen. Nou, vorig jaar was Veenhuizen bijna in alle staten. Inmiddels is duidelijk dat Veenhuizen voor twee derde open blijft. Ja. U heeft een idee hè, wat hier in Veenhuizen hm. moet gebeuren. Ik zou dus graag zeg maar, een inrichting willen hebben voor de wat langer gestrafte. We praten ook over arbeid voor gedetineerden. Mensen moeten werken. En uh, waar kun je onder andere veel werk in doen? Dat is in bijvoorbeeld uh, biologische landbouw, veeteelt. Ik, ben, ik heb dat idee ook een beetje opgedaan uh, toen ik uh, op werkbezoek was... in een uh, penitentiair landbouwcentrum in België, in Ruysenleden. Daar liepen... Uh, Zo'n 300 holsteiners rond, koeien. En die uh, leveren daar jaarlijks uh, zo'n 900.000 liter melk aan uh, Campina. En de verzorging van die, uh, van die koeien... Uh, en het land wat natuurlijk nodig is om die koeien op te laten lopen... dat werd daar ook geregeld door gedetineerden. Nou, zoiets hè. Want waarom is werk zo belangrijk? Structuur. Is belangrijk. Werk maakt er onderdeel uh, van uit. Maar ook wat je, als je aan het werken bent, nodig hebt aan sociale vaardigheden. Omgaan met collega's, omgaan met de baas. Niet elke baas is bij, uh, bij voorbaat uh, een klootzak. Worden deze mensen nou vaak in de steek gelaten? Ze krijgen niet allemaal bezoek. Dat uh, zeker niet. Die laatste week van het jaar? Ja, dat roept altijd extra emotie op. Hè? En die wil je eigenlijk doorbrengen met je, met je geliefde, met je familie, met je gezin. En dat kan hier niet. Nu hebben wij ook wel een uh, dienst binnen onze organisatie... de dienst Geestelijke Verzorging. Dominees, pastores, uh, humanistisch geestelijk verzorgers, imams... die in die periode juist ook allerlei activiteiten organiseert. Uh, vieringen bijvoorbeeld, uh, kerkdiensten. Maar daar is veel behoefte aan? Aan het eind van het jaar zeker... Maar de dienstgeestelijke verzorging mag over het algemeen rekenen op uh, veel belangstelling. In nood leer je bidden. In de oorlog zitten de kerken vol. En zo is het ook een beetje binnen het gevangeniswezen. Hey, er wordt gescoord. Ja, goed hè. Ze kunnen dan toch ook nog wel juichen. Hè? Ze kunnen hier blijkbaar nog meer juichen dan uh, tegenwoordig in Eindhoven bij PSV. Dat was als laatste Jacques Groeneveld, directeur gevangeniswezen. Morgen gaan we terug naar station Oost, oftewel station Marienberg. Zometeen de avondspits WNL, Richard Lam, goedenavond. Ja, goedenavond. Wat, wat ga je doen? Wat, wat voor stelling gooi je de eter in? Ik dacht, laten we eens positief doen op de tweede kerstdag. Kijk, 2014 wordt een prachtig jaar. En daarvoor hebben we onder andere uitgenodigd Hans Biesheuvel... Bart Veldkamp ook nog, om het Belgische schaatsen te belichten. In Sochi natuurlijk, in 2014. En we gaan zelfs als Afsluiting buurten bij Hans Kazan. Want die schijnt ook uh, Nederland onveilig te maken. Zelfs? Ja, zelfs hij <lacht> komt erbij. Het is een hele, hele aparte sortering die we vanavond hebben. Uh, de, de, de of, uh. ja, <lacht> ja, ik geloof het wel. Hij was erg ziek van de week, maar het schijnt nu weer goed uh, met hem te gaan. Uh, als u mee wilt bellen, uh, dan kan dat uiteraard uh, via telefoonnummer 0800-1121. En reageer dan op de stelling 2014 wordt een prachtig jaar. Of gebruik de hashtags eens dan wel oneens. Beetje, een beetje motivatie erbij zou wel fijn zijn natuurlijk. Op Twitter. Goed. Dat zometeen uh, in avondspits, na half zeven. Dit is Radio 1. Is het is het Inderdaad, in, in het, bijna zin gewoon. Renate Evers. Steeds meer mensen besluiten om bij leven een nier af te staan aan een onbekende. In 2007 waren er nog zes van zulke donoren. Dit jaar waren het er 41. Inmiddels gaat in Nederland 6% van de donornieren naar een onbekende ontvanger. Dierenrechtenclubs in Groot-Brittannië zijn kwaad op koningin Elisabeth... omdat ze gisteren een bontjas droeg. Dat is te zien op foto's die zijn gemaakt op een van haar buitenverblijven. De organisaties vinden het onacceptabel om tegenwoordig nog een bontjas te dragen.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 Vanuit het zuidwesten klaart het steeds meer op en vanavond is het op veel plaatsen helder. Door de opklaringen koelt het ook behoorlijk af, het wordt vannacht ongeveer 3 graden. Later in de nacht neemt de bewolking toe vanuit het zuiden en dan loopt de temperatuur ook weer op. Daarbij wakkert de zuidenwind vannacht geleidelijk aan naar matig tot vrij krachtig. En langs de kusten op het IJsselmeer kracht tot hard, windkracht 6 tot 7. En tegen de ochtend gaat het in het zuidwesten regenen. Morgenochtend breidt de regen zich snel uit over het hele land, alleen in Limburg blijft het ochtends droog. De temperatuur die stijgt in de middag naar zo'n 9 graden. De wind wakkt ook verder aan. aan de Noordzee. Op de Noordzee gaat het stormen, maar aan de kust en op het IJsselmeer... wordt het stormachtig, windkracht 8. Landinwaarts vrij krachtig tot krachtig, windkracht 5 tot 6. En landinwaarts moet u ook rekening houden met zware windstoten... tot 80 km per uur. In het noordwesten van het land tot 90 km per uur. En in de loop van de middag neemt de wind af... Na morgen wordt het wisselvallig weer met droge periode, maar ook af en toe regen. Blijft aan de zachte kant en wat wind betreft blijft het rustig. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Ook op eerste en tweede kerstdag is er WNL's Avondspits op Radio 1. Terwijl u onderweg bent naar uw familie en vrienden voor het kerstdiner... kijken Wieke en Richard Lamp terug op 2013. Dat doen zij onder andere met Bubbel Okkels, Maurice de Hond... Hans Biesheuvel, Bart Veldkamp en Hans Kazan. Het worden vast en zeker gezellige uitzendingen. Hoe kijkt u terug op 2013? Bel WNL 0800 1121. Dit is Radio 1. Meekijken kan via de webcam op radio1.nl. Avondspits... Richard Lam. Nederland, goedenavond op deze mooie tweede kerstdag 2013. En natuurlijk, omdat het einde van het jaar nadert... kijken we alvast naar volgend jaar. En mijn stelling is, 2014 wordt een prachtig jaar. Bel WNL 0800 1121. Inderdaad, u kunt bellen, u kunt ook natuurlijk Twitter gebruiken... en daar de hashtags eens dan wel oneens gebruiken. En zet er dan een kleine motivatie bij. Dat is wel zo leuk voor de andere luisteraars om te weten hoe u daarover denkt. Dus 2014 wordt een prachtig jaar. Of misschien ziet u een heleboel beren op de weg. Economisch of privé of met uw werk. Of... Geef het maar door. 0800-1121. En ondertussen hebben wij ook een heel aantal fijne mensen uitgenodigd... waar we zo direct eventjes mee gaan bijpraten over 2014. Zo noem ik alvast even Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland bijvoorbeeld. En met een beetje geluk... Goh, Hans Kazant zich ook nog in de uitzending zo direct vlak voor zeven uur. Naast mij zit uh, spreker, schrijver en trendwatcher uh, Lieke Lamp. Goedenavond. En, uh, met jou kijken we. Ja, terugkijken is natuurlijk altijd makkelijk als trendwatcher, maar ja, ik vind het natuurlijk interessanter als we naar 2014 gaan kijken. Um, praat mij even heel kort bij over de trendreden 2014. Wat behelst dat? Uh, nou de Trendreden 2014 is een document dat is opgesteld door een uh, heel aantal gerenommeerde trendwatchers in Nederland als een soort ja, cadeau naar de maatschappij, waarin ze gewoon proberen om uh, de trendlijnen neer te zetten die op dit moment uh, ja, onder de mensen spelen. Uh, het toverwoord daarbij is verbinding. Dit jaar. Dit jaar voor 2014 is het ja, toverwoord okay. verbinding als, uh, als thema. En dat is uh, ja, wat je natuurlijk terugziet in de participatiemaatschappijen. Het is ja, dan wel ja, vrijwillig, ja. dan wel gepusht. Bij de troonrede ook bijvoorbeeld ja, uh, ja, door de overheid. Uh, Durf duurzaam en delen, Dat, uh, zo noemen wij eigenlijk uh, mm -hmm. 2014. We hebben voor ieder jaar altijd een, uh, een korte zin die het moet, uh, moet omschrijven. Het is een nieuwe realiteit waarin we in, waar we in zitten. We wachten niet meer totdat de crisis voorbij is. Maar we gaan uh, met die nieuwe realiteit aan de slag. Ja, met name dat woord verbinden, dat intrigeert mij eerlijk gezegd wel. Want ik heb eventjes zo'n zo automatische woordenteller aangezet... in dat document de trendreden kwam uh, zo ongeveer 30 keer kwam het voor. Maar gisteren, toen onze koning uh, ons toesprak uh, met zijn kersttoespraak... dan kwam er vijf, weer, vijf keer het woord verbinding of verbinden in terug. Luister een klein stuk mee. Het afgelopen jaar, maar ook in de jaren daarvoor... hebben mijn vrouw en ik het voorrecht gehad veel mensen te ontmoeten die daadwerkelijk de verbinding zoeken met anderen. Mantelzorgers en vrijwilligers. Gastouders die hun huis openstellen voor kinderen die in de knel zitten. Buddies die zich bekommeren om mensen met een ernstige ziekte. Innovatieve ondernemers die een sterke maatschappelijke verantwoordelijkheid voelen... en daarnaar handelen. Buurtbewoners die niet afwachten, maar samen naar oplossingen zoeken... bij het verbeteren van hun woonomgevingen. En ook artsen. Hulpverleners, ontwikkelingswerkers en militairen die ver van huis, onder de zwaarste omstandigheden, concreet trachten het leed van anderen enigszins te verzachten. Zij allen zoeken de verbinding vanuit hun persoonlijke overtuiging dat een betere toekomst mogelijk is. Inderdaad, verbindingen om te kijken of er een betere toekomst mogelijk is. Of zelfs in de overtuiging dat er een betere toekomst mogelijk is. De kerstrede is goed ontvangen, geloof ik, hè? Ja, het was natuurlijk helemaal nieuw met koning Willem-Alexander. Hij had een klok op de twaalf uur stilstaan op de, op de schouw. Ik hoop niet dat dat heel symbolisch uh, is. Omdat het opgenomen was? Ik weet het niet, hij stond ja. de hele tijd op 12 uur. Maar, uh. maar ja, het wordt was inderdaad verbinden, het samenwerken. Uh, de koning noemde ook even innovatieve ondernemers. Ja, en je ziet dat ondernemers ook uh, samenwerken en verbinding zoeken. En dat is natuurlijk iets wat niet nieuw is. Dat is al een aantal jaar uh, aan de gang. Dat is het, uh, het opzoeken van de crowd. Het met elkaar dingen regelen. De creativity of de crowd gaan we steeds sterker zien. Mensen die samen innovatieve producten gaan ontwikkelen. Of diensten gaan, uh, gaan ontwikkelen. Het crowdsourcing en ook het crowdfunding. Dat je dus ja. gewoon ja, bij de crowd eigenlijk op zoek gaat naar uh, Omdat geld. Omdat je voor heel veel projecten niet bij een bank bijvoorbeeld... kan of iets dergelijks, dan moet je naar alternatieven zoeken. Correct. En een van die alternatieven is crowdfunding. Lijkt me een mooi moment om Bart Veldkamp... Hè, de, de Nederlandse beller die met schaatsen altijd bezig is. Inmiddels is hij schaatskoost. Uh, Bart, uh, fijn dat je eventjes tijd hebt op deze dag. Het afgelopen jaar heb jij iets speciaals ondernomen... met crowdfunding uh, voor jouw schaatsploeg? Ja, het was zeker wel een unieke setting... Uh, waar we geprobeerd hebben Bart Svings op de kaart te zetten zowel budgetair als uh, ja, sponsortechnisch... met een uh, crowdfundactie uh, in uh, augustus. Ja, want de mensen die dat gemist hebben... normaal gesproken heb je natuurlijk gewoon één... of misschien een paar sponsors voor een schaatsteam... en dan komt het allemaal wel goed... en dan kan je gewoon met het schaatsen bezig zijn. Dat was op dit moment uh, gewoon qua economie... en noem het maar op, wat lastiger. Toen, toen hebben jullie bedacht... Van we gaan een, een soort crowdfundingactie doen... door eigenlijk het geld bij elkaar te brengen... door een heleboel kleine donateurs uit te nodigen. Maar waarom hebben die mensen geld gegeven? Wat stond daar tegenover? Uh, ja, dat varieerde van een laag uh, donatie van 50 euro. dan krijg je straks bij de Spelen een kaartje getekend vanuit Sochi. Tot uh, ja, schatemuts, t-shirts, uh, fietsstrij, uh, koers, shirt en een uh, skilapak. Nou, geweldig. En hoe zag dan de, dat, dat trainingsjaar of die trainingsmaanden voor jullie eruit? Want er zat toch een, een extra onzekerheid eigenlijk in. Ja, zeker. Ja. We hadden dan een kleine basis van, de, van het Olympisch Comité en de Vlaamse topsport. Dat is een Ja. Maar om het Olympisch jaar echt goed te doen op zoals wij het wilden en het eigenlijk ook wel noodzakelijk is. Ja, daar was gewoon een, een redelijk groot gat. En met deze actie hebben we geprobeerd A, om Bart Svink wat populairer te maken in België. Omdat ze niet echt zo meer uh, ja, bewust zijn van zijn dat ze een schaatser hebben. Ja. En, uh, ja, en B, ook natuurlijk op een gegeven moment op de lange duur dan een... Uh, een platform te creëren voor sponsors. Dat je dus eigenlijk al laat zien aan sponsors van... ja, we hebben al wat. we hebben al een platform waar je zo in kan fietsen... en waar je gelijk, uh, ja, zeg maar, bereik mee hebt. Ja. Maar dan ben je dus eigenlijk met iets heel anders bezig, Bart, dan met schaatsen op zich. Want dan ben je ineens uh, ja, weer sponsors aan het werven en zo'n site aan het opzetten. En hey, je stuurt uh, sjaaltjes op of petjes op of kaarten of weet ik wat. Dus dat is dan wel even omschakelen. Ja, zeker. Ja, de, uh, ik, ik heb ook de functie van uh, management en, en schaattrainer van dit team. Uh, mm -hmm. uh, alleen ja, het management werd met deze actie werd wel ineens uh, zeer uitgebreid. Ja, het werd van content tot het design, tot inderdaad wat je net allemaal zei. Ja. ja, dat is wel heel druk. Dat, uh, dat klopt. Ja, en dan zijn jullie onderweg naar Sochi natuurlijk. Dat is het grote doel zeg maar, waar jullie voor gegaan zijn. Uh, maar hoe zie je dat nou voor je daarna? Ja, nou ja inmiddels is er natuurlijk een sponsor uh, bij aangesloten, Stressless. En uh, daar zijn we natuurlijk heel blij mee. En dat hadden we ook een beetje gehoopt... Uh, dat we daar dus vervolg uit krijgen. Want inderdaad, volgend jaar kan je niet weer zo'n spectaculaire crowdfundactie uh, opstarten. Nee. Maar we zijn wel bezig met andere middelen om... Via ja, bepaalde ja, fanclub-achtige uh, settings. Om te zeggen van ja, we krijgen toch een continue donatie van heel veel fans, kleine donaties. Nou, hartstikke. We zijn er wel naar het kijken om dat op te zetten. Ja, ja maar ik kan me voorstellen dat, dat dat wel extra spannend is. En misschien wat extra druk op Bart Swings en de andere uh, zal leggen. We wensen jullie ontzettend veel succes, natuurlijk in uh, Sochi. Wij zijn aan de buis gekluisterd en uh, we spreken je vast en zeker in 2014. Zeker nog een fijne kerstdag. Wel, we nou. 0800 1121. Zo is het inderdaad. U kunt bellen, u kunt ook op Twitter actief zijn. Ik zie onder andere Marion Oosterhout, die zegt... ik ben het er helemaal mee eens met je stelling, 2014 wordt een prachtig jaar. Omdat ieder jaar een mooi jaar is, als je tenminste oog hebt voor de mooie dingen. Kijk, zo ken ik er nog een paar Marion Oosterhout. Maar je hebt helemaal gelijk natuurlijk, je moet een beetje positief in het leven staan. Dan gaat het vanzelf uh, vaak de goede kant op, niet altijd natuurlijk. De heer Besselink, is het namelijk niet eens met mij, zo zie ik hier op het display staan. Uh, u zegt 2014 wordt helemaal niet zo'n prachtig jaar. Dat ligt eraan wat je onder prachtig... Uh, dat is waar, heeft. ja. Voor mij persoonlijk wordt uh, 20.000 een, een fantastisch mooi jaar... omdat dan een van de uh, kom kleinkind klein kom, komt erbij. Ach. De andere kleinkinderen die worden steeds groter, die worden steeds gezelliger. Dus dat, dat, dat, dat, samen hebben we dan... Uh, als, als je over Willem en Alexander hebt, die verbondenheid... Mm -hmm. ja, die wordt steeds gezelliger. Maar als je nou naar uh, Bart Velkamp, die hoor ik net... als je ja. naar, naar dat Olympische jaar kijkt een olympisch jaar is bedoeld om de gedragingen en de van van mensen te beoordelen. Ja. Nou, ik, denk, ik denk dat, dat onze sporters niet naar Sochi moet, zouden moeten gaan. Ja, ja. zou ze wel gaan ja. en ze maken daar een goede prestatie. Dan is dat fantastisch voor die mensen zelf. Mm -hmm. Maar voor het Olympisch jaar als, als gegeven is dat een ontzettend slecht jaar. Omdat degene die die, die, die spelen, daar organiseert... die is helemaal niet gediend van uh, de gedraging van mensen zoals ze zich willen gedragen. Die, die, die, die, die, die wil alleen maar hebben wat hij vindt, zoals mensen moeten gedragen... dat mensen dat zo doen. Ja. Eh, dus je moet meneer Poetin helemaal niet feliciteren. Dus in, dat, in die zin ja. vind ik dat 20.000... Duizend... Ah, dan ben ik het helemaal met u eens inderdaad. Als je dat zo zegt, het is allemaal iets minder democratisch daar. 2014 wordt dan niet in alle opzichten inderdaad een prachtig jaar. Goedenavond, met wie heb ik het genoegen? Ja, met Van Harte. Goedendag. Bent u het er mee eens of niet mee eens dat 2014 een prachtig jaar wordt? Ja, natuurlijk wordt het een prachtig jaar ja. voor de, voor de, de, voor de, voor de, de regering. Zeg, gaat u maar rustig slapen. Wij, <lacht> wij schieten gewoon een uh, kononaf met positieve berichten ja. vanuit het uh, Viersterrenrestaurant. Onderleiding van de Partij van de Armoe, meneer uh, Samsoen. En uh, onder andere, niet te vergeten, meneer Adrie Draaienstein. Ja, ja, ja nogal hè. Draaienstein, Adrie Draaienstein, hond die naam eventjes. Ja, Ja, hoor. Uit, <lacht> die de hele nacht heeft staan te vertellen dat er geen huurverhogingen komen, maar ondertussen ervoor zorgen dat de ja. bank helemaal uh, vol uh, stromen. Ja. Dat de huur omhoog gaat en dat ze uit hun huizen gejaagd worden en dat ze binnenkort niet meer in de binnenstad van Amsterdam kunnen wonen omdat er alleen nog maar Juppen kunnen wonen. Ja, inderdaad. Nou, ik, ik vond het mooi inderdaad het is een dat er geweldig, geweldig kerstfeest en ze zullen allemaal wel heerlijk vanuit hun sterrenrestaurant allemaal wel heel tevreden, nou, maar ik maar kijken. Meneer Stamshoef, bedankt. Nou, ik uh, zal het doorgeven. Ik vond het mooi destijds ook inderdaad uh, dat. Uh, uh, Hans Wiegel op een gegeven moment nog even wat tips eigenlijk meegaf aan uh, Duivestijn van hoe hij het eigenlijk had moeten doen om het echt zijn nacht te maken. We gaan gelijk eens even door naar een andere VVD'er. Uh, ze zat ook in de Tweede Kamer, hè, Afke Schaart. Um, en, um, nou, ze, ze was daar um, politiek actief tot uh, midden vorig jaar. Inmiddels, uh, Afke Schaart, ik hoop dat je aan, uh, aan de lijn hangt uh, ondertussen vanuit Brussel. Want uh, ben je op dit moment eigenlijk nog actief in de politiek? Ik uh, ben uh, weer teruggegaan naar bedrijfsleven. ben een jaar geleden gestopt. Met mijn werk in de Tweede Kamer dat lijkt me eigenlijk veel langer geleden. Er is toch weer veel gebeurd afgelopen jaar. En uh, in januari ben ik gekomen bij Microsoft. Uh, als hoofd uh, voor uh, de lobby, zeg maar, bij de Europese instellingen. En uh, daar heb ik het reuze naar mijn zin. En uh, dat is in Brussel. En ik doe daar, uh, daar heel Europa eens onder mijn hoede. En uh, het is heel interessant. En, en wat, wat, wat doe je daar dan, Afke? Want je, je zegt al ja, een beetje het lobbywerk, zou ik maar zeggen. Je brengt natuurlijk het bedrijf. Waar je werkt onder de aandacht. Dat houdt het ja. in dat je allemaal een beetje loesje lunchafspraken hebt, zou ik maar zeggen. En dan <lacht> Leuk, eindeloos jezelf. Ja. Uh weet het al niet. Ja. Gaat echt, uh, dat, dat, die tijd is eigenlijk al lang voorbij. En uh, de moderne manier van lobbyen is veel meer uh, beïnvloeding via regelgeving. Dus het is eigenlijk heel saai juridisch werk. Heel veel mensen denken dat je de hele dag aan het uh, ja. aan het en borrelen bent, ja. inderdaad. Maar uh, het, het is vooral ja, de wet en regelgeving die vanuit de Europese Commissie wordt voorgesteld. Om uh, die er voor uh, Microsoft dus zo goed mogelijk uh, uit te laten zien. Maar ook bijvoorbeeld goedkeuring vragen voor de overname van. Uh, van Nokia. Ja, ja. Nou, dus, dus dat is eigenlijk heel... een beetje in, in, in, in aanvulling wat je op de Tweede Kamer deed, maar dan leuker. Nou, je hebt ook eigenlijk heel veel invloed en dat vind ik wel, uh, wel leuk. En daar maar hou je wel van. Uh, ja, ja, hebben ja, ja, lobbyisten veel op invloed bereiken. inderdaad? He, ja, je, het scheelt natuurlijk wel dat je voor een heel groot bedrijf werkt. Die, uh, en ik vind wel dat in bedrijfsleven eerder beslissingen worden genomen dan af en toe in de politiek. Ja. Maar, uh, maar dat neemt niet weg dat je natuurlijk ook heel veel invloed uh, kan hebben in, uh, in, uh, in de politiek. En, en je, je boort wel veel met Nelly ook dan? Nou, die is die nee, regelmatig, maar borrelen dat dat dat, doet, dat weet je, we doen eigenlijk niet, niet zoveel oh, nee. mensen, want je, het is wel belangrijk dat je elkaar veel ziet en dat je elkaar tegenkomt en uh, dat, je het ook, uh, ja, dat je dan ook het ook andere dingen hebt, maar het, ga, het gaat uh, je kan daar de hele dag mee filmen, maar dat. Uh, dat dat doet haast niemand meer. Het klinkt echt het heel veel... serieus daar om, om als lobbyist ja, actief, actief te zijn in Brussel. Het is veel serieuzer geworden. Omdat, uh, omdat er zoveel meer regelgeving uit, uh, uit Brussel komt. En er, uh, ja, is, is het belangrijk om, om je daarop uh, op te focussen. Bel WNO 0800 1121 Wauw, ik ben een beetje in shock. Er wordt eigenlijk bijna niet meer geborreld in Brussel. Uh, nou, leer het is ik veel ja. vanaf. Ondertussen, trouwens, uh, op Twitter is het een drukte van belang. Er wordt hier getwitterd, onder andere. Ik ben het hartstikke oneens met je stelling. 2014 wordt een prachtig jaar. Want we hebben een rotkabinet. En voedselbanken en noem het allemaal maar op. Mohammed zegt, ik ben het ook oneens. Zolang er heel veel werklozen zijn, zal het echt niet een mooier jaar worden in 2014. Mocht u ook willen meetwitteren, gebruik eens of oneens. Met zo'n hekje ervoor. Of bel 0800 11 1, 2. Nog even terugpakkend, op Afke schaart, die, die hele transparantie, waar zo'n softwarebedrijf bijvoorbeeld ook mee bezig is, waar ze nu voor werkt, daar is nogal wat aan het veranderen natuurlijk. Nou, dat is zeker wel dat gisteren al eventjes over die bril die je op kon zetten, waarmee je dus stiekem foto's kon maken. Maar dat bedrijf is natuurlijk ook heel erg berucht om alles wat ze opslaan van je. En dat doen niet alleen de bedrijven, zoals Facebook, zoals Google, zoals ja. he, allerlei andere internetbedrijven, ja. maar dat doet ook de overheid. Jo. En we doen het ook zelf, he, met live logging. We willen allemaal bijhouden wat we, wat we doen en wat we over onszelf weten, met Quantified Self. Maar je hebt natuurlijk oh, die hoop, grote... Quantified Self, dat is het meten aan jezelf. He? het dat je... meten aan jezelf, dat je, dat je bijhoudt in je computer van je gewicht, je bloeddrukje, nou ja, hoeveel stappen je doet, et cetera. Uh, maar goed, dat staat dus allemaal in die cloud, en het is maar de vraag uh, hoe veilig dat uh, daar eigenlijk is. En die cyberwar, dat gaat nog wel eventjes... Uh, door. En daarnaast zien we als grote trend, die ook al een tijdje speelt eigenlijk, de vanishing industries, de verdwijnende branches, de verdwijnende sectoren, de uitstervende dino's, de fotografie, de muziekdragers de media en de journalisten, de boeken. He, mm -hmm. al, die, al die sectoren, die branches hebben te maken met hele grote veranderingen. Want alles wat te digitaliseren is, verandert op het moment. En komt ook niet echt terug dus, blijkbaar. Er komt niet echt een vervanging voor. Nou ja, we maken nog wel steeds foto's, we lezen nog steeds. Maar ja. het gaat op een andere manier. En nu met dat 3D-print is ook de vraag hoe dingen anders zullen gaan. Uh, de retail heeft ook al een hele slag moeten maken... om zich online te presenteren. Je kan niet stilzitten. Ja. Dus uh, ja, wat dat betreft is er een hoop uitdagingen... ook voor ondernemers. Ja, het lijkt me een mooi moment dus om even de buurten bij Hans Biesheuvel. Uh, vroeger uh, verbonden aan uh, MKB Nederland. Enfin, officieel heet het eigenlijk in MKB. Uh, sinds halverwege dit jaar, Hans, uh, goeiedag. Uh, verbonden aan uh, Ondernemend Nederland. Een soort alternatief. Hoe kijk jij nou terug op het afgelopen jaar... als het gaat om ondernemers? Nou, pittig jaar voor ondernemers. Een record aan passementen. Heel veel mensen die het moeilijk hebben met, uh, met de kredietverlening. Ja. En vooral ook met alle lastenverzwaringen van, uh, van de politiek. Hè. Want als er één ding uh, centraal heeft gestaan dit jaar, is het vooral heel veel lastenverzwaringen voor ondernemers. Dus dat moet echt anders de komende jaren. We moeten het hebben van ondernemers. We moeten het hebben vooral van de kleine ondernemers, van de starters, van de genietbedrijven. En daar zullen wij ons ook uh, vol op uh, gaan storten de komende jaar. En je richt je vooral op de wat kleinere bedrijven en de starters en omdat je verwacht dat daar de grootste banengroei gaat optreden, of is er een andere reden? Nou, Nederland is gewoon een land van kleine bedrijven. Hè. Ik zeg vaak nu, uh, klein is nieuwe groot. Uh, ik ben vooral gericht op de wisselwerking tussen groot en kleine bedrijven. Want dat denk ik voor de, voor de kracht, voor de verdienkracht van onze economie belangrijk, dat die wisselwerking verbetert. Maar ja, we zijn natuurlijk een land van, van, ja, van heel veel hardwerkende ondernemers. Ja. Uh, de meeste ondernemers die vinden het heerlijk om ondernemer te zijn... maar willen eigenlijk geen werkgever worden omdat het uh, te onaantrekkelijk geworden is. Maar ja, dat is niet goed. We hebben wel bedrijven nodig die willen groeien, die door kunnen groeien. Ja, ja en dan heb je het, uh, dat... Hans, dan heb je het echt over wat je al zei... de, de kleine ondernemer aan de bakker en de winkelier. niet over start-ups in de zin van... Uh... Uh, grote internetbedrijven, of tenminste, die dan nog klein zijn... maar die dat uh, op die manier gaan opstarten. Je hebt het dan echt over de retail-achtige... Ik heb, nou, maar ik heb het echt over ondernemers, hè, want uh, kijk, het hangt allemaal met elkaar samen. Wij richten ons niet op één specifieke doelgroep uh, qua branche. We zeggen, we zijn echt voor alle ondernemers in Nederland. Maar wij willen wel de thema's echt uh, op de agenda zetten... Uh, ja, die voor, de, die voor die, al die kleine ondernemers wel ontzettend belangrijk zijn. En dat is uh, lastenverlichting, dat is meer... Bestuurlijke snelheid, op het moment dat je wil schakelen als ondernemer en zaken, die zijn cruciaal op dit moment. Ja, minder ja. regelgeving en zo. Je hebt, je hebt daar ook een, een middel voor, hè? Ja, een schaduwkabinet hebben jullie toch? Ja, nou we hebben meerdere middelen. We hebben twee hele belangrijke middelen. Eén is dat we nu iedere week een poll uitsturen naar de deelnemers van ONL. En uh, over actuele onderwerpen de mening van ondernemers vragen, dat gaat echt ongelooflijk goed. Grote respons, veel reactie, duidelijke antwoorden. Dus ik zou ook tegen de politiek zeggen, maak daar gebruik van... want wij zijn rechtstreeks in contact met de ondernemers. En inderdaad, we hebben het schaduwkabinet... en met het schaduwkabinet willen we vooral uh, de hand uitsteken naar de politiek... maar ook naar de samenleving praten over hoe gaan we ons geld verdienen in 2022 en 2025. We moeten het nu voor doen om dat te realiseren. Maar heel concreet Hans, hoe gaan jullie die politiek bespelen in 2014... om dat voor elkaar te krijgen? Uh, door elke week... Uh, actuele onderwerpen op de agenda te zetten, met oplossingen te komen... te laten merken dat ondernemers uh, er te doen in Nederland... en ook zorgen dat we met, uh, nou ja, met oplossingen komen om dingen op te lossen. Ik zeg het vaak zo, ik wil het eigenlijk zo aantrekkelijk maken... zo'n aantrekkelijke agenda neerleggen dat de, onder, dat de politiek er niet meer omheen kan... Uh, met hele concrete onderwerpen. En dat is denk ik van belang de komende jaren... om te zorgen dat er meer aandacht komt voor ondernemerschap. Oké, okay, dan heb je ook nog heel ter afronding een, een soort van ondernemerstop voorgesteld... met gelijk maar premier Mark Rutte. Is dat niet een beetje hoog ingestoken? Nou, dat vind ik niet. Ik vind dat, uh, dat er uh, veel meer gefocust moet worden op de lange termijn. Uh, nou, wij hebben daarvoor als thema gekozen de groeiagenda van Nederland. Uh, en uh, ik denk dat het belangrijk is dat we laten zien dat wij ideeën hebben... dat we kansen zien om die economie duurzaam te laten groeien... Uh, en ik vind het fantastisch dat uh, premier Rutte de deur open heeft gezet om daar overigens met, met ons in gesprek te gaan. Dus daar richt ik mij uh, nu de komende maanden op om het niet alleen goed voor te bereiden, maar ook te zorgen dat we met een zodanig inhoudelijke agenda komen, dan als dat de politiek er echt niet meer mee kan. Bel WNO 0800 1121. Ja, als u nog wilt bellen dan moet u wel snel zijn natuurlijk. Het telefoonnummer is 0800 1121 En anders kunt u altijd ondertussen Twitter gebruiken... zoals bijvoorbeeld Mark Uding doet. En hij schrijft... 2014 wordt het millenniumjaar van Johan Cruijff. Kijk, daar had ik nou niet over nagedacht. Maar dan moeten we natuurlijk een feestje omheen gaan bouwen. En verder wordt er ook nog gezegd... eens zolang er heel veel werklozen zijn... Eh, zal het niet een mooier jaar worden. Nee, daar zit wat in inderdaad. En we weten nu al dat de werkloosheid in ieder geval zal doorstijgen. En dan wordt er vaak gezegd... ja, dat heeft een na effect Maar dan moeten we dan... nog maar eens eventjes uh... zien... Ja, het wordt inderdaad 2014, wat wij ook wel zien... een jaar van aanzwellende armoede. Ja. Voor sommige mensen in ieder geval. Dus niet alleen maar een leuk jaar. Aan de andere kant moet je ook kijken of je daar niet toch... op een bepaalde manier voor het grote geheel wel weer kansen in ziet. Hoe bedoel je dat? Uh, nou, een mooi voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld het Bauhaus. Dat is een, een, een stroming, een opleiding uh, ja, voor kunstenaars... uit 1919 tot 1933. Mm -hmm. En daar kwamen ambachtslieden, architecten en beeldkunstenaars eigenlijk bij elkaar om dingen te creëren. Dat was vrij uniek, hele functionele bouw kwam En ook een behoorlijke crisisperiode. En in een hele behoorlijke crisisperiode. Ja, maar juist daardoor ook. Daardoor waren ze eigenlijk gedwongen ook om, uh, om samen te werken. En ja, op dit moment zie je dat ook. Hè, met uh, met app-ontwikkelaars en de hele creatieve industrie. Men zoekt elkaar op en komt tot hele nieuwe dingen. Eigenlijk een soort van ja, onder druk ontstaan weer mooie, mooie nieuwe initiatieven. Ja, dat is waar. Als het economisch wat naar beneden gaat... dan heb je weer kansen dat er leuke nieuwe dingen bij komen. Dan moet je creatief zijn ja, uh, Nou zat ik van de week te luisteren naar uh, Met het oog op morgen. En toen hoorde ik de hele familie Kazan langskomen. Maar ik miste daar toch wel iemand. En dat was Hans Kazan. Eens kijken of Hans Kazan inmiddels zijn stem weer teruggeeft. Hans, uh, goedenavond. Hai, Deze Deze stem doet het weer. Van groot deel terug. Nog niet 100%, maar ja, van een groot nou, deel wel. Praat maar zachtjes, we versterken het hier wel uh, vanuit de techniek. Uh, ja, Paul zit achter deel. de knoppen, dus dan uh, komt het vast en zeker goed. Uh, vertel eens even, jullie maken een hele tour op dit moment uh, door Nederland. Uh, wat, ja. wat, wat, wat, wat gebeurt er zo'n beetje? Want ik, uh, de, de titel is natuurlijk uh, echt uh, ja, op een familievoorstelling gericht. Maar is het ook werkelijk zo dat de hele familie op het podium staat, of niet? Ja, het programma heet Kerst met Kazam. En dat betekent uh, dat wij een... Uh, een groot aantal schouwburgen bezoeken en daar een kerstprogramma doen waar inderdaad de hele familie in optreedt. Dus Managing Unlimited, Oscar Rentsen en Mara zorgt voor de spectaculaire illusies. Uh, ik doe natuurlijk de, de bekende interactieve dingen met het publiek, maar ook mijn vrouw Wendy, die heel goed piano kan spelen en Aha. nooit op het podium wil, heeft voor deze kerstshows een uitzondering gemaakt en een stukje mee. En zelfs de schoondochters, mijn dochter die op Fertigantura woont... Uh, uh, en de, een van de kleinkinderen doet mee. Kortom, het is een hele familieshow geworden. En We hebben er toevallig, ik zit nu in de auto, ja. net terug van de matinée uit Venray... En het was weer geweldig leuk om te doen. Nou, ook ik zie hier... Mensen, uh, maar wij, wij zijn ook elke keer weer blij. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik zie dat jullie de komende dagen nog in zut de Hoofddorp zijn. En ik neem aan ja. stuif uitverkocht. Maar uh, mocht u luisteren en denken, nou, ik ga het gewoon lekker proberen. Dan zal er vast nog wel ergens een, een plaatje te ritselen zijn... van mensen die niet zijn komen opdagen. Ja, vast wel, vast wel. Want je zegt, uh, Hans, dat je het inderdaad steeds zelf ook nog heel erg leuk vindt. Maar je brengt ja, ja kerstvieren met je familie wel tot een ultieme hoogtepunt. Ben je elkaar niet ja. af en toe heel erg zat? Zat nee, nu juist niet. Nee, dit, dit is juist zo leuk om. Uh, uh, het, het is eigenlijk ontstaan twee jaar geleden. toen ik op mijn eentje in de kleedkamer in, in Steenwijk zat, of Old Places. Uh, uh, Magic Unlimited stond in het Prins Regentent Theater in München. Wendy zat met de kleinkinderen in, in Spanje thuis om op te passen. Lara, mijn dochter, of het Ventura. Kortom, de hele familie was verdeeld over de wereldbol. Ik dacht ja. Iedereen met kerst samen en wij niet. Daar ga ik, ga ik iets aan doen. En toen heb ik eigenlijk dat, die formule bedacht. Laten we een, een show maken waar iedereen een rol in heeft. En dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan. En dat was zo'n succes. Zowel voor het publiek als voor ons. Dat wij uh, dit jaar dachten, dit gaan we nog een keer doen. Maar dan op nog een aantal plaatsen meer. Klinkt helemaal geweldig. Hey, en je jongste zoon Steven die doet de komische act. Doet ja, hij dat door het ja. jaar heen ook? Of is dat echt uniek ja. voor nu deze show? Uh, uh, nee, hij, hij draait normaal mee met Magic Unlimited. En je moet je voorstellen dat Magic Unlimited zijn dus de illusionisten. En zij reizen met hun show echt door heel Europa. Dus Frankrijk, Spanje, Duitsland, weet ik veel. Maar ook in China en Japan. En hij draait als, uh, als comedian uh, mee in die show. En dat gaat geweldig. Maar we vonden het zo leuk dat we dit jaar sowieso ook in de kerstshow mee laten doen. En uh, we hebben, uh, Steven en ik dus, hebben samen nog een, een aparte theatershow gemaakt. Waar we volgend jaar willen gaan doen in het theater. Dus kortom... Uh, Plannen. Dus dat ja. wordt voor 2014. We dubbelen, we dubbelen borrelen nog van de plannen. Hey, maar, uh, Hans, even to the point hè, ter afronding. Het gaat niet alleen maar lekker economisch in Nederland in 2013 nee. en 2014 nee. moeten we ook nog maar afwachten wat het gaat brengen. Was ja. dit nou, hè, we zijn toch even onder elkaar met de Radio 1 luisteraars, ja. was dit een beetje een, een prettig jaar voor de familie Kazan? Ja, Financieel wel. dan ook. Ja, nou ja, dat denk ik zou lekker zeggen, dat hoop ik wel. Maar de vooruitzichten zijn uh, goed. Uh, je weet dat ik een, een naast. Uh, de dingen in het theater en de optredens ook veel uh, lezingen doen in het bedrijfsleven. Dat loopt heel erg goed. En Benchico Limited heeft sowieso, die gaan uh, binnen een paar weken als ze klaar zijn met deze shows, uh, de kerstshows, in, in januari gaan ze naar Madrid en nog naar Frankrijk. En ze hebben, dat is wel heel uniek, uh, nog een contract van vijf maanden in de wacht gesleept in Berlijn. En well, Dat begint uh, ergens in oktober en duurt dan tot januari volgend jaar. Dus nou, zij zitten, echt, uh, ja, zij zitten echt gemakkelijk. Ik hoor ja. het. Nou, ik vind het allemaal zo positief, Hans. Ik wens je veel succes dat ik nog wel even nu uh, in de uitzending graag... iemand wil hebben die tegen mijn stelling is... dat het in 2014 een prachtig jaar zou worden. Goedenavond, uh, heer Van der Klei. U bent het niet met mij eens, hè? Nee, ik ben het niet met u eens. Vertel. De VVD is de partij voor veel vrije dagen... De Partij van de Arbeid is voor de vreemdelingen en dan hebt meneer Rutte het maar over de export en, zus, en zo, het gaat zo, zo goed. En Rotterdam, dat is altijd de eerste haven geweest en de schepen komen nu allemaal in Antwerpen. Ja, dat is waar. Er zijn verschuivingen inderdaad uh, gepland voor ja. 2014. Dat kunnen we ook niet allemaal veranderen. We moeten een beetje zien hoe het zich gaat ontwikkelen uh, het komende jaar. Wij gaan langzamerhand afronden. Nog één tweetje van Ruitjes Spinsels. En die zegt terecht voor chronisch wordt 2014 echt een rood jaar. Want door de afschaffing van de WTCG gaan zij er honderden euro's op achteruit. En dat brengt ons bij het einde van deze uitzending. Dankjewel Lieke voor de support. En zo direct op deze zender vriend Frank van der Linden met Kunststof. En hij spreekt met dichter Erik Jan Harmsen. In zijn vierde dichtbundel Open Mond beschrijft hij de onmogelijkheid om in het leven altijd goed te doen. Dus dan weet u dat alvast. U kunt WNL ook volgen op Twitter. Twitter.com. En op 31 december, dus oudejaarsavond, is Joost Eertmans himself er weer vanaf half zeven. Heel graag tot dan. De Marathon Interviews op Radio 1. Drie uur lang, uitzonderlijke livegesprekken. Ik voel me oh zo happy, zo happy deze dag. Happy nooit, dat happy je? Als geen ander speelt ze met taal. De schrijfster van kinderboeken en de dichter voor jong en oud. Nu definitief doorgedrongen als volwassen romanschrijfster. Joke van Leeuwen. Het feest van het begin... Haar historische roman die tijdens de Franse revolutie speelt, won dit jaar de Aquoliteratuurprijs. Literatuurprijs. Het Marathon Interview. Op tweede kerstdag, live vanuit haar huis in Antwerpen, schrijft er Joke van Leeuwen over het altijd wisselende perspectief waarmee ze de wereld bekijkt. Zometeen van 8 tot 11 op Radio 1. Het nieuws van alle kanten.